Goedemiddag, ik ben Sid en dit is het nieuws van NOS op 3. In Amsterdam is net een monument onthuld voor Peter R. de Vries. De misdaadsjournalist overleed precies drie jaar geleden nadat hij daarvoor werd neergeschoten op straat. Nu is er dus een monument voor hem op het Leidseplein. Tegen de stromen in, het monument voor Peter R. de Vries. Het zijn een soort grote blauwe handen. Je hoort de kunstenares die het maakte. Met dit kunstwerk wil ik graag vooruitblikken. Tegen alle stromen in is een monument dat niet teruggaat naar het moment van de aanslag. Maar zich juist richt op de toekomst. Het is een oproep om onbevreesd en daadkrachtig voor de medemens op te komen. Zoals Peter R. De Vries dat ook deed. Bij de onthulling waren de burgemeester van Amsterdam en de familie van Peter R. De Vries. Een stel uit Almelo moet vier jaar de cel in voor het mishandelen en gijzelen van hun Poolse klusjesman. Hij werd in 2022 dik 24 uur in de kruipruimte vastgehouden zonder eten. Ook werd hij geslagen en gestomd. Het stel dacht dat hun klusjesman de huissleutel aan inbrekers had gegeven. Paniek in een politiebureau in het Brabantse Uden. Een man die een oud-explosief had gevonden... bracht zijn vondst mee naar het bureau om te vragen of het om een echte ging. Agenten ontruimden de boel meteen, want er bleek inderdaad ontploffingsgevaar te zijn. Het explosief wordt ergens anders tot ontploffing gebracht. In Nijmegen barst het inmiddels van de wandelaars. Morgen begint daar de Vierdaagse. Onze collega Esther loopt hem dit jaar voor het eerst... en vindt dat de spanning al voelbaar is in de stad. Je vangt af en toe gesprekken op van mensen die zeggen, oh, dan blij dat ik hem dit jaar met, uh, met jou samenloop, want ik vond het vorig jaar wel zwaar. Of iemand die zegt, uh, ik heb niet zoveel getraind, dus ik ben wel heel erg benieuwd uh, of het gaat lukken. Het Rode Kruis komt vandaag met een belangrijke waarschuwing aan alle deelnemers. Bereid je voor op regen en neem tijdens het wandelen droge kleren of een regenjas mee. Het weer volop zon en warm. 20 graden op de wadden tot lokaal 28 in het zuiden. Vanavond meer wolken vanuit het zuiden en ook kans op regen en onweer. Morgen is het koeler met in de middag opnieuw buien. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene Geest van de AWD. Er staat ruim 40 kilometer file. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort bij Naarden... is de vertraging een kwartier door een aanrijding. De rechterrijstok is dicht. Op de A7 Zaanstad-Horen bij Purmerend ruim 10 minuten oponthoud. En op de N247 Amsterdam-Horen bij Volendam... is de vertraging ook alweer een kwartier. Tot zover de ANWD-verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM.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 to the music to you like it's so bad at all If you live it up the wall Aan het begin van het derde uur van dit programma hoorde je Michael Jackson en Off the Wall. Wij zijn er nog één uur lang, Thomas. Vind je het een beetje gezellig vandaag? Hartstikke, Hartstikke gemaakt, je een beetje. Ja, hoor. Ja, en Ja. Rob, ja? Het, ja? Wordt, het wordt een beetje donker of Het, het, het begint mij? een beetje donker te worden. Wel hè? Dus regenbandjes zometeen oh, voor Rindel. horen. Ja, dat denk ik, ik. ook. Nou, dan gaan we zomaar even vragen. Ja, zometeen kwart over vier de reguliere pitstop. Ja. En dat betekent ook dat we het dan even gaan hebben over de Formule 1 eh, onder meer. volgende week gaan we weer racen. Waar gaan we heen? Ja, Hongarije toch? Ja? Ja, volgens mij. En wel. hebben we dan daarna België en dan de zomerstop? Hmm, dat weet ik even niet uit mijn hoofd. Volgens Ga jij vertellen wat er uh, de rest nou ja, komt? Goed. Dan schak ik het even op. We gaan dus om kwart over vier zometeen bellen met uh, Rendel Larsen. Die is en live op het circuit bij de Summer Trophy vanwege de ITCC. En um, we hebben zometeen om uh, half vijf, rond half vijf. Want het duurt altijd lang met Rendel aan de telefoon. Uh, het dier van de week, namelijk Hector.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 het leuke is, we belden net Rendel awesome, maar die heeft een druk met de prijsuitreiking op dit moment op het circuit. Dus we komen straks bij Rendel terug. Bells from the blue. At last, rumors seem to be.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 Nou ja, mocht u nou een uh, ruime plaats hebben waar uh, ik lekker mijn gang kan gaan... en warm binnen kan slapen, eten en schuilen... ga dan even langs uh, bij het dierentehuis in de Keesomstraat 5. Of uh, stuur even, bel ze op. Zeker altijd bereikbaar. Dus, ja. uh, of gewoon inderdaad uh, uh, langs gaan. Moet je nog een afspraak maken om uh, langs uh, te komen? Of, uh, <laughs> kan je zo binnenlopen? Ik verslik me even. Ja, dat begrijp ik. Uh, <laughs> <laughs> nou ja, in principe willen ze wel dat je even contact opneemt met het dierenthuis. Tot tevoren? Ja, een mailtje sturen kan op dierenthuis. dierenbescherming.nl. of kijk even op ikzoekbaas.dierenbescherming.nl. Kijk, Hector en de andere leuke dieren die zitten op jou te wachten. Dus uh, vergeet het. Uh, wat is die nou weer? Vergeet het uh, dierenthuis uh, niet. We doen wel even, even opnieuw die plaats. Want hier uh, is Pedro.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 Ja, ik zit in het ene hotel Oh, oké. Okay. Met uitzicht ja. op de baan of uh, dat met net niet? Nee, nee, ze zouden me in zich beloofd. Maar ik zit ergens uh, ik, ik, ik, ik, ik zit op een parkeerterrein uit te kijken. Dat schiet helemaal niet op. Oh ja, dat is uh, bij, uh, bij, bij het stookhok uh, daar. ja, ja. ja, ja. Toets, ja. Dus, uh, <laughs> Die plek uh, ken ja. ik ook uh, da daar nee, nog. Nee, maar uh, je leeft al 2000 euro hier. Uh, en uh, uiteindelijk uh, heb je ziet wat bedoel ik hier. <laughs> ja, <laughs> ja, toch? Ja, nee, ja, zo is dat. Maar uh, ja, ja je, je bleef nu al een uh, mooi weekend uh, dan op het circuit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 Uh, ...op het ogenblik. Uh, uh, we zouden het eigenlijk doen... We we het altijd gelijk naar wedstrijden... ...want het zo slecht was... ...en het podium ergens op het paddock stond... ...er zat een prachtig podium gebouwd... ...door de circuitjes ...maar jongens, we het pak uit de hemel... ...dan ga je die rijders ga je die niet opzetten. Dus we hebben net in een tent... We ...hebben we het even kunnen doen... Uh, ...gewoon de prijzen ...voor de, de, de vier wedstrijden zeg maar... ...die er nu ongeveer uh, gedaan zijn... ...en daar zijn de mensen altijd helemaal blij mee... ...dat dus is helemaal geweldig. Ja zeker, en, ja, dat is een mooi feestje... ...en er wordt er ook uh, wel een, Drankje bijgenomen? Nou, nee, nog niet. Dan oh, nog niet. <laughs> oh, nee, ja, oké. Okay, want morgen ja, moet ook iedereen rijden. weer fit zijn natuurlijk. Ja, iedereen uh. moet weer fit zijn. Ja, ja, ja. Nou ja, uh, nee, ja je kan altijd nog naar, naar nee, de mickey's, nee. uh, mickeys gaan ook. Maar dat is wel een beetje veranderd, hè, die mickeys.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 Ongelooflijk, hè? Dat het, uh, dat het kan, uh, ja. zeg maar. Ik hoorde zelfs, ik weet niet waar, maar ik hoorde dat ze een of andere brug over het circuit gaan bouwen. En voor die tips dat ze van de ene kant van het circuit naar het andere circuit kan komen. Nou, dat was helemaal gek huis. Oké, uh, oké. Okay, okay. Ja, brug bouwen kunnen ze heel erg uh, goed uh, hier in Want, uh, ja Normaal gesproken ook over de Valenneberg eentje, hè? Van, uh, van, dat je vanaf het station uh, kwam. Ja. Maar die ja. uh, looproute hebben ze wel uh, omgegooid en nu uh, over de boulevard. Maar oh, toch, uh, toch heb je nog uh, die uh, loopbrug ook uh, bij uh, Verspijksstraat. de Verspijksstraat. Volgens ja. mij wel. Ja. ja, waar ik meestal verbaasd van sta, waar, toen de campfire naar Nederland kwam... en ik dacht van, nou ah, jongens, dat gaat wel puin op worden. Hoe snel en hoe makkelijk eigenlijk iedereen weg is. Ja. Daar sta ik iedere keer weer helemaal verbaasd van. En uh, gewoon die campfirezen en in het uurtjes uh, later is over nooit wat geweest is. Ja, maar het ja, schijnt dus echt als, uh, dat die fietsen en dergelijke...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 Dus. Maar gaat het gaat <laughs> natuurlijk echt niet goed nu, wat, wat staat die 7 in het kampioenschap 6 Ja, 6 <laughs> geloof ik.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 Wat het eerst nu moet gebeuren, er moet verschrikkelijk veel rust in de tent komen bij, uh, de rust in de tent komen bij Red Bull. Uh, het is veel te lang of veel te onrustig. Uh, als je dat doet, denk ik dat het uiteindelijk wel goed gaat komen. Maar op een of andere manier, Perez zit even in de flow. Uh, nou, zeg maar, de Kent Canyon in even down the, down the hill, klaar. Ja, nou ja twee racers, even er tegenaan en dan... Uh...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 Ja, dat dat, dat hij denkt van uh, wanneer mag ik zelf uh, stoppen ja als Max eruit gaat uh, waarschijnlijk. Ja, ik heb zelf zoiets uh... van. Ik zie Max niet zijn contract uitzien tot 2028. Dat zie ik niet gaan gebeuren. Zeker niet zoals dit onrust bij Hubble is. Maar Max zie ik voorlopig ook niet uit de formule heen komen. Die wil echt nog een paar jaar door. Wat ik wel zie gaan gebeuren.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 Dat moeten we afwachten. Dat is ja, afwachten. zeker. Heb jij het ja? De enige die het weet is Max zelf. Ja, zo is het. Ja. Zo is het gewoon. He? Rennel, ik was even ja. nieuwsgierig. Waarschijnlijk heb je dat ook al meegekregen. Vorige week tijdens de uh, Grand Prix van uh, Groot-Brittannië. Toen uh, sprak ze op een gegeven moment. Uh, ik kom even niet meer op zijn naam. Van uh, Topkeert, die presentator. Ja, uh, Jamie Clarkson. Ja, die ja. Ja. Dat ze over dat Edrien Nieuwie niet naar Maranello zou gaan, maar naar Oxfordshire. Ja, ja, hij was zijn huis aan het zoeken in een andere richting. Ja, precies. Wat zou hij daarmee bedoelen dan? Wat ben je aan het doen? Dat hij gewoon lekker in hemel waar woon. Ja, toch? Ja, ja, maar een collega die doet heel raar... Heb je een grote spinning of zo? Ja, daar ineens een beust hier over. Ja, een heel groot beest. Zo. Wat voor beest is het ja, eigenlijk? Ik weet je... niet waar hij vandaan komt, vleermuis. Nou, het lijkt er wel op. Oké, okay, nou lekker dan. Nou, dus... Ik dacht, je zandwagen, zandwagen is binnen. Maar... Dat kan ook. En, nou of slang, dat, dat slang. snack. Goed. Ja, ik ben er weer. Goed, ben je er weer? Mooi. Nou ja, dus dat wat betreft jouw vraag Thomas. Hij heeft volgens mij weinig van, weinig van zit, gehoord. Hij ja. zit de hele tijd <laughs> een te volgen. Dus, nee, nou, gaat lekker. Ja. Hey, dus, uh, tot slot uh, Rendels, zullen we nog even kijken naar het uh, circuit, naar de dag van morgen. Voor de ja. mensen die uh, naar het circuit willen komen, naar de Summer Trophy. Ja, komen. Mooi weer. Leuke, leuke wedstrijden. Ik zou gewoon zeggen: gewoon 8 uur op de tribune zitten. En gewoon lekker 6 uur pas weer vanaf komen. En dan heb je een werelddag. We zijn een hele mooie wedstrijden. Oké, okay, oké. Okay. Nou, dat, dat gaan we zeker doen. Dankjewel voor uh, vandaag weer, uh, Rendel. Ja, dankjewel, ja, ja, ja, Rendel. En ik wist je uh, heel veel uh, plezier uh, morgen ook nog uh, op het circuit. Ja, en als je gewoon uh, als je denkt, ik ben in die studio zat, kom je lekker gewoon langs. Oké. Okay. Nou ja, ja okay. misschien uh, Thomas, als je de spin van zich af, uh, ja, ja, geslagen ja. heeft. <laughs> Heb je hem al of niet? Nee, ja, hij is weg. Hij is weg, oké. Okay, ja. Ik weet niet waar hij heen is. En mijn kant uh, opgestuurd waarschijnlijk. Oké. Okay. Komt helemaal goed. Oké, okay, dankjewel, Rendel. Jo. Hoi, hoi. Hoi. hoi. make myself believe it this night Die rendel uh, zal wel denken, Thomas. Van, uh, waar zijn die jongens nou mee bezig? Ja. Maar Echt uh, iets van een uh, fleermhuis of ik zo. Ik zei uh, dat bidden. ik uit in de opvang kwam. Ja, ik, ja nee, <laughs> je zit ook in de opvang. En er hoort een vleermuis bij natuurlijk. Nou, dus, geen idee. Dat nee, misschien kom. was het een vleermuis. Misschien ook niet. Misschien, niet. misschien een grote Horner of. Ja. Uh, geen Christian, Christian. hoor. <laughs> Inkopperen. Ja, leuk. Ja. Nou, je hebt nog een bericht voordat ze dadelijk ja, want, naar onze collega we... gaan. Want uh, Fred is ja, er weer. Ja, ja, ja. In de nacht van 1 mei vorig jaar uh, krijgt de meldkamer Noord-Holland. een uh, 1-2 telefoontje van een beveiliger. Die vertelt namelijk dat de man, uh, met, een man met hoge snelheid de parkeerplaats zo'n vakantiepark uh, verlaat.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 Of op uh, je laptop, het kan overal. En dan uh, vind je vanzelf uh, de app weer terug op uh, een van die toestellen. Zodadelijk gaan we met Fred praten wat hij allemaal gaat doen... Uh, zodat ik in Entertainment Feel. Hier is nog een lekkere dance classic van de Pointer Sisters. Hier is Onamedic.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 This madness, then make line... my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 winds up locked in the sinker. Nou, het viel me in één keer op dat je het allemaal blijft verstaan. Maar uh, dat, ja, heeft, uh, ja, ja. dat heeft niks uh, met uh, beesten te maken of zo. Uh, toch, Fred? Nee, uh, <lacht> nou. Nee, nee, hè? Nee. nee. Uh, ja, ja, je uh, weet het niet wat het nee, is. He? Nee, precies. Uh, uh, Zo'n Indische hoornaar, of... Uh, ja, dat zou ook kunnen. Ja, daar moet je ook voor kijken. Ja, is, uh, ja. Helemaal waar. Fintig. Nou, we houden het allemaal in de gaten. Hè? En, uh, nou ja, ja, ja. ja uh, in de gaten, uh, maar, wij zijn zo weg, door. Rob. Ja. Ja. Mocht, er, mocht er wat over te melden zijn, dan hoor je dat uh, Fred zo dadelijk in. Uh, zijn uitzendingen buiten dat je dat best in de gaat houden, Fred. Ja. Heb je ook nog andere dingen natuurlijk vanmiddag? Ja, uh, daar zitten we momenteel te wachten op. Chris van der Straat, uh, de, de zanger uit Haarlem... die ooit begonnen is ergens uh, in, uh, met een liedje in uh, Torremolinos, geloof ik. En uh, ja, dat uh, hef, heeft zich uitgebreid. En, uh, ja. Nou ja, allemaal uh, de dummen nog van uh, Koud Nat Kut Weer... Nee, nee, nee, nee, dat zegt maar helemaal niks. Okay. Nou, Kutweer ken ik wel, maar... Uh, Kutweer is... Nou, maar in, maar, in ja, van ja. Ja. En uh, ja, die komt dadelijk weer eventjes. Zijn nieuwe single voor, uh, tegenwoordig hier, uh, de Vrolijke Volkszanger. Kijk, maar het is wel een mooie plek om uh, mee te beginnen in uh, Tormelinos. Ja, Doorbreken verder, ja, heel ja, goed. Dat ja. is ook de uh, place to be, hè? Ja, Voor uh, ja, heel ja, veel van die artiesten en in. zo. Ja, ja dat, daar kan je beter nu zitten volgens mij. Ja, ja. er ja. zit, zit half Nederland ook uh, <laughs> op dit moment. is ja. het slimme gedeelte daarvan. Ja, ja. <laughs> <laughs> daar, voordat je hem inkopt, ja, ja, daar, ja, daar, ja, daar ja, zit ja, ik ja, ook ja, hier. Uh, ja. En we gaan nog bellen met uh, Leon, <laughs> Leo, uh, zo Leon Moorman. Over zijn nieuwe single... Uh,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 Maar goed, je ja. uh, zit niet aan de onderkant van je schoen toe. Ja, ja. ja, nee. Uh, als, ja. Mensen, als, als mensen platen willen aanvragen, dat kan weer, hè, Fred? Ja, Zfmartisten.nl. Zfmartiesten.nl. Ja, Daar vind je het wel. Ja. Oké, okay, nou kan je een plaat aanvragen, Thomas. Ja, ik ga gelijk weer ja, in weer uh, uh, het. Als je, als je, als je ja, terug gaat in de, tijd, in de dan, tijd, dan, ja, ja, ja. dan, dan, dan krijg je zelf Yves oh, wel. Oh, ja, ja, oh, ja, ja, ja, ja, ja. daar is onze eigen Yves. De tijd die vloog. We droomden van later, maar verloor je uit het oog.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 Gedaan wordt eigenlijk... Dat was uh, Yves Weerense en als ik terugkom in de tijd... Dan wat, Rob? Zit er, ja. Uh, ja, gewoon, uh, dan uh, gaan we allerlei dingen herbeleven. Oh. Daar ga ik niet alles over vertellen nou, uh, Thomas. Dan mijn trauma weer van het dier. Ja, nee, ja je deze. bent nog steeds aan het zoeken, hè? Ja. Dus, nou ja, zometeen Freds met Entertainment for You. En wij zijn er uh, volgende week weer met uh, Sanford op zaterdag. Mag jij ook weer, hè, geloof ik? Is dat zo? Ja, volgens mij wel, maar...